Acht uur na net wel met het NOS-journaal. In de Amerikaanse Senaat is een akkoord bereikt tussen Democraten en Republikeinen over de begrotingsproblemen. Het akkoord is gesloten door de leiders van de fracties. Er moet nog wel over worden gestemd. Aangenomen wordt dat ook een meerderheid in het Huis van Afgevaardigden akkoord gaat.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 Anouk heeft op Facebook haar excuses aangeboden voor het annuleren van haar concert van vanavond in de Gelre Doom. De zangeres zegt dat ze het verschrikkelijk vindt dat ze pas aan het eind van de middag afzegde, maar het ging gewoon niet. Haar fans reageren overwegend positief en wensen haar op Facebook beterschap, wel is er kritiek op de late afzegging. Voor Arnhem stonden al files van concertgangers toen de annulering bekend werd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 Twee dingen, Margreet Rijntjes. Een heel goedenavond. avond. Het had een feestjaar moeten worden, 400 jaar Nederland-Rusland. Maar dat is het totaal niet. Het ene incident volgt op het andere. Straks journalist Arnold van Brugge, die zelf ook een rol speelt. Straks meer. Het blijft maar doorgaan, de ellende met bootvluchtelingen op de Middellandse Zee.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 Een dramatische oproep, nu van de premier van Malta... nadat weer een schip vol vluchtelingen is vergaan. Ja, de recente ellende met de bootvluchtelingen op de Middellandse Zee. Mensen die huis en haard hebben verlaten. Deze week spreken we mensen die weten wat dat betekent. Kapitein Martin Remeus bijvoorbeeld. Die redde twee jaar geleden 200 vluchtelingen uit de zee bij Griekenland. En wilde ze vervolgens ook helpen bij het opbouwen van een toekomst. Hij zit hier. Goedenavond. Ja, Als u nu die beelden ziet hè, uit Lampedusa en, en Malta, twee jaar later. Um, wat gebeurt er dan met u? Nou ja, de, de, de vergelijkbare verontwaardiging die ik uh, als, als, als mens heb gehad... Uh, ten tijde van die redding uh, die wij met de Momentum Scan hebben gedaan. Ja, ja want zo heet hij het schip. Ja, ja. sorry. Ja. Uh, verontwaardiging, zegt u. Is dat het, het eerste gevoel dat bovenkomt? Nou, het is onvoorstelbaar. Je weet eigenlijk niet wat je ziet als je het... Uh, als je dat tegenkomt op zee. en uh, Ook wij waren daar naartoe gestuurd. Dus we wisten dat er wat in nood was. Maar uh, we waren daar niet op voorbereid. Nee, in nee want zin. wat zie je dan? Wat? Ja, Wij zagen dus een bootje van rond de 30 meter. Waar uh, op ieder vrije plekje mensen stonden te zwaaien, te schreeuwen. En uh, ja, wat, wat water maakte. En uh, ja, wat, wat waar eigenlijk, uh, maar dat heb ik achteraf geleerd. Uh, waar men uh, gedacht dat het is gebeurd met ons. Ja. Dus, uh, zag, zag u dat ook, of niet? Ja, absoluut. Ja. Dat, uh, ja, dat, nogmaals, je bent er zelf helemaal niet op voorbereid. Dus, uh, ja, dan kom je eraan en denk je: Oeps, wat is dit? Laat ik het zo maar ja. zeggen. Nee. En wat deed dat met u? Nou, dat, uh, op dat moment uh, deed het met mij en, en de hele bemanning. Uh, ja, de schrikreactie die is omgeslagen in, uh, in een onmiddellijke reddingsactie. En uh, dat is op dat moment is dat uh, gelukkig uh, ja, eigenlijk heel goed verlopen. Ook al hebben uh, we natuurlijk uh, ook mensen uh, niet kunnen redden. Nee. Ja. want in uh, Karo Schout mij vertelde uw collega's over die gebeurtenissen toen. Mm -hmm. uh, twee jaar geleden, even luisteren. Dit is... Volgens de Russische media deden twee mannen zich voor als elektricien en drongen de woning binnen. Nee, dat is een de twee foutkort. mannen zouden een bos hebben. <laughs> Dit is niet wat we wilden horen. We wilden uh, de collega's horen van uh, kapitein Martin Remeus. die uh, vertelde over de gebeurtenissen twee jaar geleden in Griekenland toen ze 200 uh, vluchtelingen van een schip redden. Laat de techniek ons in de steek. Komt hij of komt hij niet? Nee, ik... We hebben dan eentje achter het schip zien, zien drijven en dan hulp roepen. Die mensen moeten aan boord, hoe dan ook. Het waren ook mensen die er met, gewoon met hun hoofd tussen kwamen. Hè? Je hoorde dat die mensen in elkaar gedrukt werden. Ja, dat, is... dat hoorde je boven de wind uit. Uh... Ja, ja dat, is, dat zijn geen fijne verhalen. Nee, dat is... Uh, nee. nee. Want wat, uh, he, iemand wordt uit zee gered door u. Ja. Uh, dat gaat vast ook niet heel makkelijk, want u bent veel hoger dan zo'n klein scheepje. Uh, nou inderdaad, ja kijk, uh, we waren dan in zoverre niet op voorbereid natuurlijk dat je... Een visserschip en er zou tien of twintig mensen op zitten. Dat zou prima gaan. Maar 224, wat er uiteindelijk waren, dat is een heel ander verhaal. Ja. Dus iemand haalt u dan vervolgens... Lukt het u met, met veel... Nou ja, met, met het materiaal wat we hebben ja. is, het, is het heel goed gegaan. Want het heeft wel betekend dat in sommige gevallen ook onze boodsman zelf naar beneden geklauterd is. Om, om dus kinderen te, te, te pakken. Ja. Die, dus ook bij waren. Die... En hoe doen mensen die door u gered zijn? Wat gebeurt er op zo'n schip? Ja, we hebben ze naar een uh, locatie geleid aan boord en uh, ja, daar zijn ze gaan liggen, uh, huilen? verdriet, huilen en, en uh, kijk dat, dat er mensen aan boord waren, ja, het is, is, was het ongelooflijk uh, ja, aan je trekken, aan je zitten, oneindig uh, blijven bedanken. En, uh, ja. Om ja, u echt, omhelzen of zo, ja, stel ik dan ja, nou ja, voor? Kussen, ja, ja, dat, ja. ja. En, uh, kijk, de mensen, die waren al dagen, zo niet weken, waren ze al onderweg. Dat, dat, dat, willen, dat denk ik wel eigenlijk. Mm -hmm. uh, ik denk ook dat, uh, wat, dat, dat heb ik uit de verhalen natuurlijk weer, dat ze dachten, we gaan op een bootje naar richting Italië. En zijn, we zijn met z'n zestigen. Maar ja, het waren er uiteindelijk 286. Ja, want waar kwamen die, zij vandaan toen? Nou ja, het is uh, uh, uh, een mix van uh, mensen uit uh, Iran, Irak, uh, Afghanistan. Uh, er kwam een grote hoeveelheid vandaan. En dan had je natuurlijk nog weer uh, ja, de jonge, snelle mannen. En, uh, maar ook gezinnen. En ja. uh, toch ook oudere mensen. En, uh, en is het zo dat je dan... Hè, want ik, ik stel me zo voor, zo'n bootje is water aan het maken. Is, bij, is aan het zinken bijna midden op zee. Ontstaat er dan een soort oerinstinct om te overleven ten koste van wie dan ook? Uh, dat, ik denk dat dat in het begin uh, dat dat wel het geval was. Toen wij helemaal uh, langzij gemanoeuvreerd waren. Ja. Waar zag u dat dan aan? Nou, dat, dat het hele scheepje dus eigenlijk. dat iedereen uh, in de masten en. en, en uh, nou ja, naar, de, naar de linkerkant, naar bakboord uh, klom. en op de linkerkant. En dat we dat scheepje dus in de masten uh, tegen ons aansloegen. Waardoor dus ook. en de mensen begonnen gewoon te springen. Ja. En ook op elkaar. En dat heeft dus veroorzaakt dat uh, mensen terugvielen en uh, ertussen vielen. En. Uh, dus dat is gewoon echt uh, totale paniek, gewoon blind. Ja. Ja. ja. Uh, u dacht vervolgens. Um, ik moet iets doen voor deze mensen, los van het feit dat u ze geholpen heeft toen. Dacht u, ik moet ze eigenlijk ook een toekomst geven? W welk moment dacht u dat? Uh, ja, dat is, dat, dat, dat is gegroeid. Ik bedoel, het, uh, het is toch iets wat, wat, wat, wat zich uh, absoluut... Uh, ja, als je, als je aan een gezin denkt, dan, dan blijft het door je hoofd spooken... van hoe is het mogelijk dat je dus je hele hebben nou, nou eigenlijk bij elkaar pakt... en uh, al je bezittingen zitten in een plastic tasje... want daar komt het op neer. Mm -hmm. En uh, dat je dan eigenlijk natuurlijk door... Uh, ja, mensensmokkelaars... Uh, onder uh, echt hele vreemde omstandigheden... Uh, ja, daar uh, aan, nou ja, aan het verdrinken bent. Dat is wat er gebeurt en dat... Uh, ja, dan, dat, dat, ik denk dat je dat als mens, als je dat gezien hebt, die wanhoop, dat, dat, dat, dat blijft je ook bij. Dat ja. blijft mij bij. Ja. En toen besloot u om een stichting op te richten? Nou, zo, zo makkelijk is het niet gegaan. Maar uh, wij hebben natuurlijk uh, als, als, uh, ja, toch even zeggen, dan als nieuwe rederij, een vrij onbekende rederij op dat moment, hebben we natuurlijk ontzettend veel publiciteit uh, hierdoor gehad. Wat, wat niet alleen maar negatief is, uh, uh, dus... Dus wij vonden op een gegeven moment van ja, god, is het nu klaar? Uh, de mensen die je net heel even hoorde. Ja, iedereen heeft daar toch zijn ding van meegekregen. Dus, dus we hadden met z'n allen toch wel de behoefte om daar iets, iets, iets verder mee te ja, doen. Ja, want dat, dat het... voelde een beetje gek. Dat u ja. als het ware positieve PR had gekregen door nee, die dat, mensen. Dat ja, dat, op zich is dat wel een beetje vreemd. Ja. Ja. En als u zegt iedereen krijgt daar wat van mee, wat, wat merkt u aan uw personeel dan? Uh, nou, dat, dat, dat, dat, dat vertaalt zich in dat de mensen niet meer konden slapen. Uh, ja, iedereen was toch echt wel uh, dermate onder de indruk... dat uh, dus in de eerstvolgende haven na, daar waar we de mensen aan wal hebben gebracht... dat we dus ook uh, ja, een, een, een trauma psycholoog erbij hebben gehad. Ja. En een, een dominee voor uh, degene die daar behoefte aan had. En god dat ook voor u? Uh, ja, ik heb wel wat... wat uh, wat hulp gehad, ja. ja. Ja, omdat. Wat, wat waar had u dan last van? Uh, nou ja, je bent, je bent in de war. Ja. Dus, uh... En wat betekent dat dan? In de war? Nou ja, slecht slapen. Ja. Maar in de war omdat je wat gezien hebt? Nou ja, onmenselijke, uh, onmenselijke zaken eigenlijk. Ja. Iets. iets uh, ja, wat, wat je eigenlijk alleen maar uit een film kijkt, kent. En, ja, echte uh, wanhoop. Uh, ja. Ja. En, en, en ik denk ook dat de mensen bij mij aan boord... dat allemaal zo uh, gevoeld hebben, ja. ervaren hebben. Maar goed, die stichting kwam er. U dacht, wij moeten iets terug doen. En wat uh, levert die stichting nu voor deze mensen op dan? Want het gaat specifiek om deze mensen. Nou ja, nou, inmiddels niet meer. Uh, de, die mensen zijn uiteindelijk in, uh, in Corvous zijn ze de wal opgezet natuurlijk. En uh, daar is ja, ook door de financiële middelen is daar uh, zo goed als niks gebeurd. En dan mm -hmm. zijn ze... Naar op de loop van de tijd zijn ze naar uh, Athene gebracht. Ja, en, en daar houdt de hulp op uh, op dat moment. En dat betekent dat we uh, dus ook weer via via we zijn in contact gekomen met iemand die zo'n zelfde tocht en diezelfde routes heeft uh, bewandeld. En uh, inmiddels uh, ja, een bevriend iemand is van, van de rederij en, uh, die ons precies kan vertellen hoe het werkt. En mm -hmm. met hem ben ik dus uh, dan eind maart. Zijn we naar uh, Athene afgereisd, waar, de, waar we dus inmiddels wel vernomen hadden dat de mensen daar gewoon op straat. Uh, en wat leven. heeft u dan uiteindelijk met dat geld? Hè? Nou dat ja, u... dat, dat geld. Ik bedoel, op dat moment uh, was het gewoon geld voor CFL. En uh, in de eerste instantie hebben we dus geprobeerd om uh, voor de mensen die op straat uh, leven en wonen. om dus uh, een tandarts, medische zorg, uh, één keer in de week uh, fatsoenlijke uh, boodschappen, hè, fruit. Want de mensen die, ja, die werden een beetje geholpen door de supermarkten, wat, wat de leftovers of uh, wat van dat soort zaken. En dat hebben we dus een tijdje gedaan totdat via een bepaald circuit eigenlijk uh, de mensen allemaal uh, verdwenen waren. Ja, Uit... Want uiteindelijk zijn ze dus wel degelijk in Griekenland gaan wonen en leven. Nou ja, ik denk dat er een aantal toch terug is gegaan. Uh, teruggestuurd is. Want ze werden wel ook met enige regelmaat werden ze opgepakt. En dan werden ze weer drie dagen in de gevangenis gezet. Dan kregen ze weer een briefje... dat ze binnen drie weken terug moesten naar uh, hun land van herkomst. Dus ja, dat werkt natuurlijk niet. Ja, en er zijn er ook een aantal... Uh, die zijn hier naar Nederland gekomen. Er zijn, zitten dan in Engeland, er zitten in Duitsland. Ja. En gelukkig uh, hoor ik zo af en toe... Ja, heb ik berichten en uh, krijg ik eens dus een foto opgestuurd. Oh, dat uh, gebeurt wel. en uh, ja. U heeft persoonlijk contact ook met ze? Ja, ja, ja. ja. Ja. Nu is het zo dat er natuurlijk beleidsmakers zijn... Europese politici, et cetera, die over dit probleem zich buigen. Um, die hebben niet met eigen ogen daar die mensen gezien... waarvan u zegt, ja, ik heb daar ook problemen mee gehad. Slecht slapen ja, et cetera. Ja. Wat zou u tegen ze willen zeggen? Uh, nou ja, goed. Kijk, we zijn los van dat zijn wij ook in Griekenland geweest... ook bij de hulporganisaties. En ik ben het wel met hun eens dat het niet een Grieks of Italiaans probleem is. Ik denk dat het een Europees probleem is. En ik denk dat, uh, dat je dat dus uh, moet uh, aanpakken in, in, in, in, in de bron. Mm -hmm. En, dat, en dat, is, dat betekent? Dat je voorkomt dat die mensen dus uh, ja, toch, met, met uh, ondeugdelijk materiaal proberen over zee. Naar nou, dat uh, veelbeloofde uh, ja. Europa te en komen. En denkt u dan niet, ik moet eigenlijk daar wezen... in plaats van uiteindelijk bij die mensen die in, in Griekenland terecht zijn gekomen? Uh, dat denk ik wel, maar uiteindelijk is het natuurlijk ook uh, de stichting Momentum... geeft dus, uh, wij hebben dan uh, een project opgezet in, uh, in Afghanistan, in Kabul... en uh, met dat kleine beetje geld wat we hebben. hebben dus uh, dus uh, vrouwen met kinderen die dus eigenlijk helemaal kansarm zijn daar in dat land... Die hebben gewoon een opleiding coupeuse, kostumieren weten te geven. Ja, ja. Met een handnaaimachine, zodat ze zichzelf kunnen bedruipen. Ja. Waardoor je dus, nou ja, je kansen dus ter plaatse gaat vergroten. Goed werk. Dank u wel voor uw komst. Ja, graag gedaan. Martin Remeus, hij en zijn bemanning redden dus twee jaar geleden... zo'n beetje 200 vluchtelingen uit de zee bij Griekenland. Dit is Max. Tot half negen. Twee dingen. Met Margreet Rijntjes. Ja, de verhoudingen tussen Nederland en Rusland... daar gaan we het over hebben, die staan op scherp. Na Greenpeace en de arrestatie van een Russische diplomaat... is gisteravond een Nederlandse diplomaat mishandeld in Moskou. Het begon natuurlijk al met de protesten tegen president Poetin toen hij hier op bezoek was, In verband die protesten in verband met de positie van seksuele minderheden in Rusland. Het bekende voorbeeld natuurlijk van de diplomaat Borodin, die gearresteerd werd in verband met dronkenschap en mishandeling van zijn kinderen. Het Greenpeace-schip dat aan de ketting ligt, een fotograaf die een visum werd geweigerd en dan nu de mishandeling van die Nederlandse diplomaat en de koning moet ook nog op bezoek. Ja, goedenavond, journalist Arnold van Brugge. Goedenavond. We hoorden een fotograaf die geen toestemming kreeg. Dat ging over u. U bent uh, eigenlijk zelf onderdeel van de moeizame betrekkingen, mogen we toch al zeggen, tussen Rusland en Nederland. Ja, onderhand. Ja, ja, jammer genoeg. U, uh, u kreeg, even het verhaal... u kreeg geen toestemming voor een foto-expositie... die u samen met een fotograaf had uh, samengesteld. Uh, en die ging over de mensen die leven in het gebied rond Sochi... Hè, waar ja. de Olympische Spelen worden gehouden in, in de winter, de winterspelen... Um, en toen u geen toestemming kreeg voor de expositie... toen heeft u contact gehad met de diplomaat die nu mishandeld is. Hè? Onno Elderenbos. Ja, klopt. Ja. Ja. Heeft u hem gebeld of contact gehad? Ja, hij was de vorige kant ambassadeur in Georgië, dus het naburgenland. En daar heb ik me ook al een paar keer ontmoet en geïnterviewd. En inderdaad, toen wij werden, uh, voor ons project over Sochi... werden gearresteerd in de Noord-Caucasus. Dat is echt het meest onrustige gebied van, uh, van ja. Rusland eigenlijk. Uh, toen moesten wij bellen inderdaad met de ambassade... en kwamen in contact met onno Elderebos. Dat is degene die dan uh, de politiek verantwoordelijke is zeg maar, op de ambassade... Mm -hmm. om contact op te nemen met, met Rusland, zeg maar, officieel. Mm -hmm. uh, om onze zaak op te lossen. Ja. Ja. En nu bedoel ik, hè? want hij, u heeft gehoord dat dit gebeurd is, gisteravond... U kent hem. Ja. Uh, wat heeft u gedaan? Heeft nou, u... Ik heb meteen hem een mail gestuurd natuurlijk. Uh, ik ga hem zeker niet bellen vandaag. Hij zal het uh, druk uh, genoeg hebben en uh, een pijnlijke nacht gehad. Ik heb de andere ambassadeleden die ik ken ook een mail gestuurd met, om zijn sterkte te wensen. En uh, ja, wat wel veel veelzeggend is voor, voor de, de, de mate van professionaliteit bij, bij sommige van die, van die diplomaten natuurlijk. Uh, eentje die schreef terug van ja, dit hoort er eigenlijk ook een beetje bij bij ons vak. Wij, wij zijn gewoon degene in de frontlinie van, uh, van de diplomatie en wij vangen af en toe de klap op. En was het iets waar u... He, u bent daar geweest, u heeft zelf te maken gehad. Is het iets wat u persoonlijk raakt, dat dit gebeurd is? Ja, op een bepaalde manier wel. Omdat het natuurlijk een heel erg... Uh, en het vooral inhoudelijk, zeg maar. Omdat uh, wat gebeurd is in het appartement van onneeldere Bosse, diplomaat. Daar is een uh, roze hart op de spiegel getekend. Uh, de letters LGBT. Dus het staat voor de nou, lesbian, gay, uh, bisexual... De T weet ik niet eens uit mijn hoofd. Maar in ieder geval over de homorechtenbeweging. De transgender uh, misschien? Ja. Uh, dus het gaat over de homorechten inderdaad. En dat betekent dat dit een heel erg ideologische inhoudelijke aanval uh, op deze diplomaat en op Nederland is daarmee. En dat vind ik wel schokkend. Uh, tegelijkertijd is het, ook weer niet, uh, is het ook weer heel Russisch. Uh, in, in Rusland is het afgelopen jaren is een klimaat geschapen... door de regering Poetin... waarin op een heel felle manier van leer wordt getrokken... Uh, uh, pro-nationalistisch, uh, conservatief... Uh, samen optrekken met de orthodoxe kerk... tegen homorechten inderdaad en tegen dergelijke bewegingen... Uh, dat, dat, dat, dat, soort, dat klimaat zet aan tot dit soort daden. En dat ik denk heeft dat je dat het gevoel heel dat dat met elkaar te maken heeft? Ja, zeker. Wat je bijvoorbeeld in Moskou veel ziet... Uh, bij demonstraties van homorechtenactivisten of bij demonstraties van uh, de oppositie, de politieke oppositie... dan komen er van die grote, zware jongens... ze lijken een beetje op Hells Angels eigenlijk... maar dat zijn dan uh, de, de, de stoottroepen van de orthodoxe kerk. Die zwaaien met grote kruisen, grote leren jassen... en dat zijn zeg maar echt de knokploegen van de orthodoxe kerk... die eerste demonstranten in elkaar slaan of de... Of de, of de uh, homorechtenactivisten. En dan een tijdje grijpt pas de politie in... en die pakt dan die demonstranten op... en niet die orthodoxe knokgroepen, knokploegen. Dus ja, dan krijg je wel... Weet je, als je dat soort vrijbrieven geeft... Dan, dan sanctioneer je eigenlijk dit soort invallen bij, bij zo'n diplomaat. Ja, want u heeft daar, daar gefilmd. Dat was het idee dat u de mensen daar in, in de buurt van Sochi... portretten van zou maken. Heeft u hiermee te maken gehad, met deze sfeer ook? Nou, dit, het gebied waar ik was, dat is dus de, de Caucasus van Rusland. Dat is een onvergelijkbaar uh, ander gebied dan, uh, dan, dan Moskou eigenlijk. Uh -huh. dat, is, dat is een heel ander klimaat. Wat, dan, wat, is daar wat dan? je de afgelopen weken hebt gehad in Moskou er zijn heel veel rellen tegen immigranten. En dat zijn immigranten uit eigen land, uit de Caucasus. Dus dat zijn bijvoorbeeld de Tsjetsjeniërs daar staan. Dus weet je, dat zijn eigenlijk twee of heel veel landen in één land, de Russische Federatie. Uh, dus wat ik daar gezien heb, is een heel ander Rusland. Het Rusland van heel grove mensenrechten schendingen tegen de eigen burgers, uh, waar jongens verdwijnen, worden gemoord gemarteld in politiecellen uh, gegooid. Uh, dat is het Rusland wat, wat, wat ik daar heb leren kennen. Dit Rusland uh, van het, het, het repressieve... of zeg maar de, de, de, de nieuwe koers van Poetin... dat zie je vooral in het Russische Rusland... Uh, en het wordt nu een beetje ingewikkeld, sorry. De Kaukasus daar wonen weer andere volken dan ja, Russen. Ja, ik snap dat, ja. Is, dat valt er een beetje buiten en heeft zo zijn eigen problemen. Ja, klopt. Want wat u, wat u zegt is, uh, daar hoor ik enorme verhalen over mensenrechten schendingen. Uh, u heeft die mensen gesproken, die vertelden dit soort verhalen. Ja, zeker. Ja, wij Noem eens een verhaal wat u is bijgebleven. Ja. Nou, in de noord kaukasus daar is het uh, redelijk extreem als je daar maar ook aanklopt bij iemand. Als je op maar op een deur klopt, dan krijg je al de meest vreselijke verhalen. De hoofdpersoon van het laatste boek wat wij gemaakt hebben voor de Sozi-project, uh, de geheime geschiedenis van Gava Gaisanova. Daar hebben wij ons helemaal gefocust op de geschiedenis van één vrouw uh, die toen we bij haar aanklopten bij toeval. We kochten een flesje water uh, uh, bij haar. Mm -hmm. uh, die meteen haar hele familiegeschiedenis aan ons ontvouwde. En dat was een geschiedenis die zo vol zat met geweld en conflict. Met de deportatie van haar ouders uit haar uh, uh, uh, geboortedorpje naar door, uh, onder In de tijd van Stalin. En dat gebeurde met vijf volkeren uit de Caucasus. Uh, haar man is verdwenen op klaarlichte dag. Ze heeft oorlogen meegemaakt in de jaren negentig. En zo krijg je vanuit één vrouw waar we toevallig aanklopten... krijg je de hele geschiedenis van het gebied al in één keer... Uh, Opgediend, zeg maar. En, en, dat, en dat. We hebben haar geschiedenis nu beschreven, maar dat hebben we zo vaak daar meegemaakt. Het, het is een heel uh, treurig makend gebied eigenlijk. Ja, nogal. Want wat was dat dan geworden, zo'n vrouw met zo'n geschiedenis? Uh, hoe, hoe, hoe was zij? Ik bedoel, zij heeft dan zo'n geschiedenis, zo'n familiegeschiedenis. Uh, uh, u zat tegenover. Wat was dat voor soort vrouw? Um, ja, dat is interessant om haar... ik had haar foto mee te nemen, maar goed, het is radio. Het is een vrouw waar heel veel, heel veel leven uitspreekt. Ze heeft, ja. ze heeft de ogen... ze staat op de koffer van ons boek ook. Uh, ze heeft ogen waar je meteen in, in, in, in verdrinkt... Zeg maar, hele diepe, melancholieke ogen. Hm. En een heel getekend gezicht. Uh, zij is geboren in Astana. In haar eentje teruggekeerd naar de noord caucasus in de jaren zeventig En uh, daar haar eigen leven opgebouwd. Maar meteen in die ellende van de jaren 90 terechtgekomen De anarchie, de, de burgeroorlogen. En daarna de ellende van deze tijd, van deze eeuw... Uh, de haar vermiste man. Uh, het, de onbetrouwbare en, en door en door corrupte overheid. Die daar, die daar nu heerst. En dat zijn de problemen die wij beschrijven. Ook met het oog om te laten zien. In wat voor gebied vinden die Olympische Spelen nou plaats. In, in Sochi begin volgend jaar. Ja. En wat voor land is Rusland aan het, aan, het, aan het worden eigenlijk. Want wat vond zij daarvan? Ik bedoel hè, in haar gebied. Waar dit soort dingen gebeuren. Uh, wat vond zij dan van het feit. Dat daar de Olympische Spelen inderdaad komen. Ja dat is voor hun echt zo'n abstracte notie. Omdat daar uh, in de noord kaukasus heb je het meer over van hoe kom je aan je dagelijks broodbewijs van spreken? Hoe, hoe overleef je hier? En niet alleen uh, economisch, maar ook inderdaad, hoe overleef je met zo'n repressieve of ellendige overheid? Uh, dan is een, een soort sprookje een. Een Poetins sprookje wat aan de andere kant van de bergen wordt gebouwd... voor 50 miljard dollar is zo'n enorm abstract ding. Het is daar, wat daar gebouwd wordt is een, is een, uh, is een, is een monster van corruptie natuurlijk. Mm -hmm. Die Olympische Spelen. Van die 50 miljard verdwijnt misschien de helft volgens schattingen... in de zakken van al die ondernemers naar de top toe. Uh, naar het Kremlin toe. Uh, dat is zo'n abstract gegeven. Daar hebben zij eigenlijk heel weinig mee te maken. Uh, en en dat, dat geldt natuurlijk sowieso in dat soort ver afgelegen gebieden van, van Rusland. Daar ja. heb je weinig met die politieke of actuele ja. realiteit uh, in Moskou te maken. Tot de macht aan je deur klopt. Ja, want u, u zegt, hè, we moesten. Uh, zij zijn daar bezig met hoe overleef je? Hoe overleeft ze? Zij is uh, onder andere lerares op het lokale Die Geeft ze handvaardigheid. En ze heeft uh, met onze steun trouwens... Uh, dus de, uh, uiteindelijk nadat we het boek over haar gemaakt hadden... een klein winkeltje gebouwd. Dus het, uh, de fles die we van haar kochten... de fles water die we van haar kochten aan de weg... heeft zij nu kunnen uitbreiden tot een uh, winkeltje... waarin ze zelf ascetische taarten bakt. Die heel lekker zijn. Ah, en, ja. uh, en dergelijke dingen. Ja. Maar goed, we begonnen. He, dit ja. hele verhaal heeft te maken met het feit... dat dat wat u wilde doen, een expositie maken... over het gebied van Sochi, ja. in Moskou laten te zien. Daar kwam, uh, daar kwam een kinkje in de kabel. Ja. U kreeg namelijk geen toestemming. Ja, dus wat, wat het verhaal is eigenlijk, we zijn vijf jaar, hebben we door dit gebied gereisd, vijf jaar verhalen gemaakt. En die zouden morgen precies zijn, in Moskou worden gepresenteerd aan, aan, aan het Russisch publiek. In een heel mooie tentoonstellingsruimte in de oude wijnfabriek van Moskou. Uh, maar toen werd ons visum geweigerd. En toen het visum geweigerd werd, toen begonnen mensen daar eigenlijk een beetje bang te worden. Van wat voor uh, paard van Trooje, bij wijze spreken, hebben wij een huis gehaald? Is het niet stiekem veel politiek gevoelig. Ja, en, wat niet helemaal vreemd beredeneerd is. Nou, want het, het, het klinkt ook behoorlijk uh, ja, politiek. Het is een heel mooie fotografie, dus daar daarom komt het in zo'n plek te hangen. Maar het is inderdaad politiek gevoelige materie over mensenrechten, schendingen, uh, over die corruptie in die spelen, over de misstanden tijdens die spelen. Ja, maar ja. verbaast u het dan dat u, dat u uiteindelijk dat het niet doorging? Nou, het is natuurlijk na een jaar lang voorbereiding uh, gezamenlijk, waarin je goed optrekt. En dat het dan opeens binnen twee weken de stekker eruit wordt schrokken, dat is natuurlijk altijd heel, heel raar, omdat je die mensen best wel goed kent. En dan zie je de macht van... Uh, Zelfcensuur en, en angst in zo'n land. Mm -hmm. Die mensen zijn gewoon inderdaad, en dat is volledig gerechtvaardigd bang om alles kwijt te raken en om hun hele kunstencentrum te verliezen. En dat daarvoor worden wij dan geofferd. Ja, want uh, is dat inderdaad voor uw gevoel de reden? Hebben ze dat ook teruggekoppeld van ja, het is een beetje link? of wat, nee, Hoe we, is dat gegaan? We kregen het wel teruggekoppeld van een, een van de mensen met die we eerder gewerkt hadden en die ontslagen is daar. Uh, onder andere waarschijnlijk het ook te maken met ons project. En zij zei inderdaad van uh, het omvloerst, dit is ongeveer aan de hand maar zoek de media op, weet je wel, in Rusland uh, breng je verhalen in Rusland en zorg dat het toch nog verteld wordt. Mm -hmm. uh, maar zij gaf inderdaad wel omvloerst weliswaar aan dat het inderdaad ging om angst en om die zelfzin maar die mensen zelf, die vrouw bijvoorbeeld waar, waar we het over hebben... die durfde wel te vertellen. Ja, ja, klopt. En dat is natuurlijk de, de, de, de, bijna cynisch... als je het hebt over mensen die al heel heftige dingen hebben meegemaakt in het leven. Ze hebben de overheid al moeten weerstaan. Of ze hebben de macht al moeten weerstaan. En ze hebben eigenlijk weinig te verliezen. En als je je man kwijt bent, of je zoon, of je broer, of je buurman... dan wil je niet liever dan het verhaal vertellen... en proberen dat er voor hem wordt opgekomen. In plaats van dat je dat verhaal voor je houdt uit verdere angst. Dus wat die mensen doen in de Kauksjes... en dat geldt voor heel veel mensen die wij gesproken hebben... Is toch dat verhaal naar buiten brengen? Ook al wonen ze in Tsjetsjenië, waar een soort dictatuur gaan is of in Dagestan, denken, waar een oorlog speelt. Ja, ze willen het verhaal echt, echt kwijt. Om, kan me niks uh, meer schelen, dat gevoel. Als de wereld er maar van weet. Ja. Ja. Um, is het zo dat de hele expositie nu gewoon helemaal niet doorgaat? Nou, het mooie van Rusland is dat het toch echt een heel dynamisch land is. Een dynamische middenklasse heeft eigenlijk. Uh, vooral in Moskou dan. Hè. Het is klein, jammer genoeg. Uh, en meteen nadat onze tentoonstelling geannuleerd werd, uh, kwam er een heel groot online nieuwsblog. Het grootste nieuwsblog van, van Rusland, lenta.ru. Die kwam volgens af van kom, we gaan die tentoonstelling gewoon online presenteren. We gaan het online doen. En dat betekent niet alleen in Moskou die paar duizend mensen... maar door heel Rusland miljoenen mensen jullie tentoonstelling kunnen bekijken. Maar dan online. En het Zagerov Centrum, het Centrum voor de Mensenrechten... die zei van kom, we gaan er een heel mooi evenement van maken. Er komt zeg maar, de, de Russische Bas Heijnen, bij wijze van spreken... die komt uh, onze tentoonstelling online uh, inleiden. <laughs> ja. En uh, er komen veel mensen op af. En er wordt vrijdagavond in Moskou een, een klein feestje gevierd... Bij de, bij de inwijding van onze tentoonstelling. Is het dan een soort bless in disguise geweest? Nou ja, uiteindelijk wat er gebeurt is, sinds ons visum geweigerd is en onze tentoonstelling geannuleerd, is ons verhaal uh, van de Financial Times tot de Le Monde tot BBC World Service, tot Lenta.ru in Rusland en alle andere grote blogs in Rusland opgepakt en hebben overal kunnen publiceren. Uiteindelijk heeft Rusland uh, zichzelf een slechte PR-daad bezorgd door, uh, door ons verhaal uh, eerst te blokken. Wordt het verhaal nu uh, breder verteld dan, ja. uh, dan ooit tevoren. Ja, Dus dat is uiteindelijk heel mooi. Ja. Ja. Nog even terug naar dat Ruslandjaar. Nederland-Rusland, 400 jaar. Uh, D66 zegt... Nu dit allemaal gebeurt, we moeten het gewoon stilleggen. Wat vindt ja. u? Nou, ik denk dat je politiek moet je wel gaan kijken naar hoe gaan we het aanpakken, maar op cultureel vlak echt breidt het vooral heel erg uit, weet je wel. Zorg dat je de macht in Rusland, die zo los staat van de dagelijkse realiteit, dat je die ook in zo'n jaar loskoppelt. Dus zorg dat willem alexander daar, bij wijze van spreken, woest uh, Moskou in, uh, in komt. <laughs> ja. Doe iets. Maar laat het culturele jaar in ieder geval. Uh, ik, ik, zou, ik zou het uitbreiden, ik zou het groter maken, ik zou het steden nog forser maken. Ja, en u roept mee, volgens mij. Ja, zeker. Ja. Goed, heel hartelijk dank voor uw komst, journalist Arnold van Brugge. En die uh, expositie is nog even te zien op de site. Ja, de Sochi Ja, Sochiproject.org. Dank. Ja, dit waren de twee dingen van Max voor deze woensdagavond. Uh, het terugluisteren van de uitzendingen kan. En uh, ook meer informatie is te verkrijgen allemaal op onze site tweedingen.nl. Morgen dan zijn we er weer met twee dingen. Um, ja, nu neemt BNN Today het van ons over. Erik Corton zit al helemaal klaar. Zeker, met, ja. heel, met heel veel dingen zelfs. Ja, vertellen zij wat voor dingen. <laughs> we gaan praten over De prooi. nieuwe vara ja. serie. Dat doe ik met Onno Aarden. We gaan het hebben over Netflix, want dat is er nu een tijdje. Is dat echt leuk? We gaan het hebben over Afghanistan en wel met een bijzondere invalshoek. En live muziek van niemand minder dan Erwin Nijhoff. Dat zometeen in BNN Today. Dit is Radio 1. Het is half negen, het NOS Journaal met Nanet Wel. Twee dagen van internationaal overleg in Genève... over het nucleaire programma van Iran zijn positief afgesloten. Over drie weken wordt verder gesproken. Iran lijkt bereid te zijn zijn nucleaire activiteiten terug te schroeven... in ruil voor verlichting van de strafmaatregelen tegen het land. Maar het Westen verdenkt Iran ervan dat het werkt aan een atoombom.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 Woensdag 16 oktober iets na half negen. Een hele goede avond. Vanavond wordt het Amsterdam Dance Event geopend door de Amsterdamse burgemeester Eberhard van der Laan. Ik hoop hem zo meteen nog even te spreken. We hebben daar iemand klaar staan bij de ingang van de Melkweg kijken of dat lukt. Erwin Nijhoff is hier. Hij toert langs de theaters in het land met In the Footprints of een ode aan niemand minder dan de boss. Oftewel Bruce Springsteen gaat hij zo meteen ook een liedje van doen. Welkom Erwin zo meteen dus live. En Kabul is al lang niet meer de stad in oorlog. Een buitengewoon hippe stad aan het worden met een hele jongere cultuur zelfs. Na negen hoor je daar alles over. En Roelof zit hier naast mij. Meneer Korton. Jij dus, noemt het Kabul nou wel hip. Kabul, ja. Weet je wie pas hip zijn? Nou. Uh, acteur Raymond Thierry. die DJ Sunnery James. Sander van der Pavert van Lucky TV. Peter Buwalda, de schrijver. Lucky oh. Fons de III. Gers Pardul, de zanger. En... No. Waarde vriend. jijzelf Erik <laughs> Kortom. Jullie zijn allemaal genomineerd voor Esquire's Best Geklede Man 2013. Ongelooflijk. Dat wist jij natuurlijk al lang. Maar ik zeg dit vooral omdat we even een uh, linkje op onze Twitter gaan zetten. natuurlijk Zodat we jou naar de overwinning gaan helpen. Ja, ik zit voor het eerst in een stemspelletje. Ga straks ja. aan Erwin of vragen hoe dat, uh, hoe dat is. Als Hij staat voor... Staat ik Die staat uh, eerste, ja, eerste. Sunny James staat tweede en Lucky Fons is al weg. Dat is... Maar hoe je, weet jij dat? Ik heb uh, connecties. Ja, je zien? Dat oh, heet ik is zien. Internet heet dat. Oh, dat ja. leuk. Dat zou ik ook eens moeten aanschouwen. Linkje op de Twitters. Hartstikke leuk. Fijn <laughs> Aankomende zaterdag start de prooi. Serie over hoe Rijkman Groenink de ABN Amrobank de grond in heeft geholpen. Om het maar even kort door de bocht te formuleren. Journalist van het Financieel Dagblad, Onno Aarde, heeft hem al gezien. De hele serie en praat daar straks met ons over. En hij zit hier, Onno. Even kort over het laatste nieuws. Hè. Het Amerikaanse schuldenplafond is dus opgehoogd. Nu heeft Amerika ja. 17.500 miljard. Dollarschuld. schuld. Ja, zoveel nulletjes kunnen wij niet eens nee, over elkaar zetten. Dat noem, je ook wel, dat noem je ook wel biljoen, geloof ik. Het 17.000. Nou, 1000 miljard is weer een biljoen. Een biljoen, ja precies. Maar ja. Ik zat mij gisteren aan het af te vragen, maar ik ben dan ook economisch echt buitengemeen slecht onderlegd. Maar zo'n bedrag krijg je toch nooit meer afgelost? Of gaat het daar niet over bij deze schuld? Nou, je hebt gelijk. Dat krijg je niet afgelost. Dat is het grote probleem. Amerika heeft eigenlijk alleen maar geld nodig om de rentelasten te betalen die... over de lening die al is aangegaan. Maar er is een kleine oplossing en dat is gewoon minder uitgeven. Nou is het zo dat zelfs Obama Washington steeds maar groter heeft gemaakt. Uh, het politieke mm -hmm. apparaat. Dus dat is een heel moeilijk verhaal. Maar dat is uiteindelijk de oplossing. Maar die 17.000 17 miljard, of ja. 17.500 miljard vertegenwoordigt Wat voor waarde vertegenwoordigt dat dan? Vertegenwoordigt nou, dat de waarde van het hele land? Staat dat er tegenover? Hoe moet nee, dat nee zien? Nee, het is, het is veel meer dan de waarde van, van, van alles wat, het bruto nationaal product, alles wat gemaakt wordt in Amerika en geproduceerd. Maar dat is ook niet geld van Amerikanen. Het is van vooral China en Japan. Dat zijn de twee grootste investeerders in, in Amerikaans schuldpapier, zoals dat dan heet. Wordt een heel technisch verhaal, denk ik. Maar oh ja. uiteindelijk in het oosten zijn ze, zijn ze wijzer, de wijzer uit het Oosten dan, dan in de States. Uiteindelijk zitten zij gewoon te wachten. Te wachten en ze pakken rente hè, elke maand op dat dus enorme Dus het is bedrag. gewoon echt gewoon een heel smerig financieel spelletje. Het heeft niks met eerlijkheid en dingen te maken. Uiteindelijk is het wel uh, aan de hand. Wat extra vervelend is, is dat het, het uh, niveau waarin het schuldenbedrag uh, stijgt, uh, de snelheid daarvan uh, exponentieel lijkt toe te nemen de afgelopen maanden. Ja. Dat is het allergevaarlijkste uh, uh, eigenlijk aan deze situatie. Want die rente gaat automatisch mee. Ja, ook. En er wordt dus kennelijk uh, toch weer meer uitgegeven. Dus de, het, het, de mate van schuld neemt. Ook nog weer uh, toe. En daardoor is het uh, lijkt het vanavond uh, groot feest in uh, Washington, want we zijn eruit. Maar half januari gaan we jawel, daar gaan we alweer. Is er de volgende stemming over? Het volgende schuldenplanfond. Daar zit dus nog geen einde aan. Onno Arden, dankjewel voor deze korte toelichting op een vraag die mij al de hele nacht bezig hield. Goed. Goed. Ik ben blij dat uh, te kunnen hebben nee, opgelost. Door naar de sport. Robert Meder. Ja, goedenavond. Laten we eens kijken wat er op sportgebied is gebeurd vandaag. Dik advocaat noemt het zelf een verrassing dat hij de nieuwe trainer bij AZ is. Advocat werd vanmiddag in Alkmaar gepresenteerd als de opvolger van Gertje Alverbeek. Eigenlijk was de advocaat van plan om ergens bondscoach te worden... maar toen stond vrijdag ineens aan zet op de stoep. We waren er snel uit. De, de, de, dat, dat is de, want als ik voor het geld had gekozen zou ik ergens anders heen moeten gaan. Met alle respect. Maar ik, ik kies echt voor de omgeving en voor het elftal. Want ik vind het echt een, een frisse elftal met heel veel mogelijkheden. En uh, ja, wij als staf hebben echt het gevoel dat we nog wat meer eruit kunnen halen. Nou, volgens advocaat zou het kunnen dat hij binnenkort ook een contract tekent als bondscoach. Ierland wordt genoemd. Waarschijnlijk zou die functie hem tot augustus volgend jaar niet al te veel tijd kosten. En Theo Jansen gaat minimaal nog één seizoen door. De middenvelder van Vitesse schudde twee weken geleden de voorste kruisband van zijn knie. Eh, helemaal af. Die is eh, dus zes tot negen maanden uitgeschakeld. Eh, er werd wel gespeculeerd over het afscheid van Jansen. 32 jaar inmiddels. Maar zelf ontkracht hij die geruchten. We mogen hem zeker nog niet afschrijven.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 Ik denk van mensen, die je kent me niet eens. Weet je, waar praten jullie over? Er is nog meer blessurederleed. De clubleiding van Schalker 04. Die is bang dat Klaas-Jan Huntelaar pas na de winterstop weer in actie kan komen. Twee maanden geleden liep hij een ingescheurde knieband op. Uh, toen hij afgelopen maandag de training weer hervatte, moest hij opnieuw geblesseerd afhaken. Uh, later deze week wordt duidelijk of Huntelaar geopereerd zal moeten worden. Dat was het om tien uur meer. Dank je Robert. Straks okay. meer dus in Joep. de langste lijn. Nu kijk ik naar links. En daar zit een man die ik al heel lang ken. en Waar ik al heel lang uh, heel veel bewondering voor heb. Omdat hij zo'n fantastische heeft. Even. We gaan straks praten. Jij, gaat, uh, jij staat in theater met het programma In the Footprints of Springsteen. En je gaat een nummer van de bos doen, hè? Klopt, ja. Erwin Nijhoff. Nee.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 I'm on fire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 I'm on fire Oh, I'm on fire Oh, I'm on fire Yes! Thank you. Erwin, dankjewel. Straks gaan we nog praten. Uh, dit was uh, I'm on fire van Bruce Springsteen door Erwin Nijhoff. of? Rijkman Groenink, de oud-topman van ABN AMRO... die zit zaterdag vast en zeker met een bakje kaasknabbels voor de buis. Want er wordt de eerste aflevering van tv-serie De Prooi uitgezonden... over de ondergang van ABN AMRO. Deze Rijkman Groenink zelf, die was eind 2007 de nationale boeman. Sterker nog, Satan en Osama Bin Laden... stonden hoger in de populariteitspols dan hij... toen Groenink bij zijn vertrek 30 miljoen euro meekreeg. Journalist Koen Verbraak die won deze week de Sonja Barend Award... voor zijn interview met Groenink. En dat was een heet gesprek... Vooral toen verbruik vroeg, al die miljoenen, was dat nou nodig? U doet mij in de hoek van gaaien. Die voor... Ik heb mezelf nooit één aandeel gegeven. Ik merk dat het u emotioneert. Ja, omdat u voortdurend insinuerende... Opmerkingen maken. Groening ziet zichzelf dus helemaal niet als graaier. Maar hij vindt het wel heel naar dat iedereen zo lelijk over hem doet. Nou, dat is, is buitengewoon betreurenswaardig. Uh, en helaas kan ik dat, uh, kan ik dat beeld niet, uh, kan ik dat niet herstellen. Hij kan het niet herstellen, nee. Maar misschien denkt Nederland na het zien van de prooi... wel heel anders over Rijkman Groening. FD-colonist Onno Aarden is hier. En hij heeft voor ons de serie al bekeken. Nou, de vraag. Misschien kijkt Nederland dan wel heel anders naar hem. Heel kort. Nou, dat zou wel kunnen. Oké, okay, nou dan gaan we dan wat uitgebreider op. in. Eerst maar even naar die rijkman Groenink. In de serie De Prooi wordt die gespeeld door een van onze allerbeste acteurs... Pierre Bokma. Luister even naar een kort fragment. Elke euro die wij verdienen, dan maken wij 85 cent kosten. En voornamelijk godverdomme door jullie en die mannetjes... in Londen en New York. Was het niet zo dat iemand hier aanwezig de verzamelde pers... binnen vijf jaar verdubbeling van de beurswaarde heeft beloofd? Wil je mee of wil je mee? If you can't stand the heat, stay out of we zijn Godverdomme niet in New York! Spreek de Moerstaal! Hopla. Ah, heerlijk. Pierre Bokma, dus als Rijkman Groening. Deze Rijkman Groening die we hier horen, lijkt hij een beetje op de echte? Uh, nou, ik ken de echte Rijkman Groening uh, niet anders dan, dan velen die het boek De Prooi van Jeroen Smit hebben gelezen. Ja. Ik ken hem niet persoonlijk. Maar het beeld dat uh, uit de serie uh, die ik gelukkig. Al mocht zien, um, uh, opdoemt dat beeld. Dat is uh, toch iets genuanceerder dan het beeld dat ik had uit al die publicaties. En ook wat we net uh, hoorden, uh, uh, dat die nog uh, uh, lager op de populariteitsladder stond dan Osama Bin Laden bijvoorbeeld. En zat dan, Satan vergeet en, Satan dan niet. Vergeet niet. Satan niet. Ja. <coughs> maar, maar goed, dat. Uh, genuanceerder is, dus. Ja, het is een mens, uh, kennelijk. Uh, wel een beetje een gemankeerd uh, mens. Dat uh, speelt Pierre Bokma fantastisch. In welke zin gemankeerd? Nou, hij is behept met een zekere vorm van autisme... zou je kunnen zeggen, voorzichtig. Ik ben ook mm. geen psycholoog of iets dergelijks. Maar ik, ik kan me niet aan de indruk onttrekken dat hij... en dat wordt overigens wel uitgelegd in die, in die serie... dat hij wat empathische gevoelens uh, ontbeert. Ja. En dat betekent dus dat hij uh, briljant is... dat hij heel goed met cijfers om kan gaan... Uh, voordat hij uh, uh, algemeen directeur en CEO van de ABN Amro uh, werd, was hij uh, hoofd van de afdeling speciale kredieten, uh, bijzondere kredieten. Dan heb je echt te maken met noodlijdende bedrijven. Mm. Dan moet je echt ingrijpen. Mm. En, je moet wat weten ook. Je moet wat weten, maar je wordt ook uh, als het ware ja doorgaans met open armen. Ontvangen, omdat je een soort redding komt te brengen. Bovendien ben jij God, want jij mag besluiten. Ja. Hè, of, je, of, of een bedrijf failliet gaat of niet. Wat er gebeurt met werknemers. Je bent eigenlijk groeien in zo'n functie... in de rol een beetje van God. Dus we ja. hebben nu Satan en God gehad. Dus het is gelooflijk waar dit dus vanuit zijn we, vanuit we toch heerlijk in balans. Maar, maar, maar goed, en, en vanuit die, die rol kwam hij dus, via wat politiek gedoe... daar wordt ook kort op ingegaan in die, in die serie... komt hij dan achter het stuurwiel te staan... van wat op dat moment nog echt wel de grootste... in ieder geval de meest aansprekende bank is. Ja. Door koning Willem I opgericht, opgericht wordt er altijd wordt. nog bij gezet. Nou, Wat er dan gebeurt, ja, dat wens je eigenlijk... Niemand toe, maar ook hem eigenlijk niet. Oké, okay. De serie, zoals je net zei, is gebaseerd op het boek van Jeroen Smit... wat door velen al gelezen is. Die uh, kent Rijkman Groening namelijk ook. Hij interviewde hem voor het boek. En het, hij typeert Rijkman Groening als volgt... Hij heeft heel vaak gelijk. Alleen de manier waarop ja. he, de bereidheid van andere mensen... om te luisteren naar dat gelijk, daar houdt hij weinig rekening mee. En dat maakt dat veel mensen zich omdraaien en afkeren. Dat staat ook in het boek op verschillende ja. plekken. En geen zin hebben om naar dat gelijk, gelijk te luisteren. Je zei het al, eens hartstikke slim. Mensen vinden hem buitengewoon irritant... en gunnen hem daarom eigenlijk niet zoveel meer. Komt het daarom neer? Is hij ja. daarom ook zo hard afgerekend uh, uh, uh, toen het uiteindelijk allemaal misliep? Ja, dat en uh, het feit dat er gewoon meerdere mannen waren... die ook de baas wilde worden hè? en die uh, tegen die mensen zei Rijkman Groening toen hij dan uiteindelijk die hot seat kreeg zei hij ja ik wil wel dat je aanblijft ik wil dat je wel dat je in de raad van bestuur blijft ja. met andere woorden hij had zijn ja keep your enemies your friends close, but your enemies closer dat was natuurlijk ook aan de hand bij uh, Rijkman Groening dus toen het uiteindelijk misging ja toen stonden we al heel dicht in de buurt uh, stonden de mensen klaar met het uh, hakmes ja we hebben nog een klein fragment. Rijkman Groening zit met zijn PA in de auto... na een hoorzitting over de ver verkoop van en Ambro, En zij spreekt hem vervolgens aan op zijn optreden. Jij luister. Je staat in een rechtszaal tegenover mensen die, laten we eerlijk zijn... behoorlijk legitieme zorgen hebben over het gevoerde beleid. Het gaat hier om... Luister. Nee, jij luister. Werkgelegenheid van ik weet niet hoeveel ja, mensen. en dacht je dat ik dat niet besef? En wat zeg jij dan? Ik moet mijn gras maaien. Ja, maar ik bedoel, mee, dat zal Hoe denk je dat dat overkomt? de <tiedacht> <tiedacht> <tiedacht> ja. uh, Boermans, regisseur van de serie, uh, kent Rijkman Groening persoonlijk. Uh, dat lijkt me heel raar voor hem. Moet raar voor hem zijn geweest. Hij is namelijk artistiek directeur van het Nationaal Toneel. En Rijkman Groening zit daar in de Raad van Bestuur. Er ja. moeten dus dagen geweest zijn dat hij overdag met, uh, met Pierre aan het regisseren was. En zei: Het moet een grotere klootzak zijn. Of hij moet zo zijn. En dat ja. hij s'avonds tegenover de werkelijke heer Groening uh, heeft gezeten. Ja, nee, voel, je dat, ja, dat... voel je dat als je naar de serie kijkt? Nou, dat, nee, dat, dat voel ik niet. Ik ken toevallig de scenarist uh, Frank Ketelaar. Ja. Uh, uh, en die heeft me verteld dat... Uh, dat hij er niet van uit zou gaan dat uh, uh, Rijkman Groening dit nou echt ongelooflijk op, op, op prijs zou stellen, allemaal. Uh, hij heeft ook zich niet bemoeid met de, de, de totstandkoming van die, uh, die serie. Overigens wel belangrijk om te zeggen. Het is verder buit, ja. buiten Rijkman om. Hij heeft gaan. hem overigens wel gezien. Hij heeft hem wel gezien en heeft ook het boek trouwens gelezen ja. uh, destijds. Al heel vroeg eigenlijk. Jeroen Smit heeft aanvankelijk gezegd: nou, dat, uh, dat heeft hij niet. Uh, hij heeft niet meegewerkt. Nou, later bleek dat iets genuanceerder uh, te liggen. Was Rijkman Groening vrij snel op de hoogte. Dus Rijkman Groening is er de wel persoon, de persoon wel naar om zoiets voor kennisgeving aan te nemen ja. en vervolgens naast zich neer te leggen. Uh, ja, zou dat nou echt zo zijn? Want dat, dat vraag ik me af. Al die, je hoort straks in het interview wat uh, Koen verbruik, met hem had, hoor je hem dan wel emotioneel worden. Is het, is het iemand die, je zegt het, hè, dus hij, is, hij is sociaal misschien gemankeerd. Is het wel iemand die, die echt en daadwerkelijk. Uh, geraakt wordt door de dingen die hem over, over hem gezegd worden. Nou, waarom iedereen moet kijken vanaf zaterdag is uh, dat, uh, en uh, ik begon ermee te zeggen dat, uh, dat je misschien het beeld verandert over ja. hem, is dat uh, Bokma en, en ook alle andere acteurs erin geslaagd zijn om uh, Groening echt als mens neer te zetten. Dus een getergd mens, eigenlijk een, een gepeinigd mens ook, letterlijk, omdat ja. hij een jachtongeluk heeft gehad, waardoor uh, hij heeft. Heel ongelukkig in zijn eigen arm geschoten. Nou, dat kan een echte chef natuurlijk niet, niet overkomen. Dus daar deed hij altijd een beetje wazig over. Dat wordt behoorlijk uitgespeeld in Want die serie. Maar hij kan die, die hand ook echt niet bewegen. Hij, nee. nee, hij heeft uh, volkomen met doorzettingsvermogen. En, en tanden op elkaar heeft hij met links leren schrijven. Het was zijn rechterarm. En met links leren tennissen. Hij, heeft, hij is een oh, volkomen doorzetter, doorzetter. Maar hij verwacht het ook van zijn omgeving. Hè? Volledige toewijding. Maar je ziet dat het spaak loopt. En in die drie delen van die uh, serie wordt dat telkens, ja, laten we zeggen, psychologisch dieper uitgewerkt. Waardoor de techniek, het bankieren ja. en al die miljarden waar we het net ook over... ja, dat, dat gaat eigenlijk gaandeweg, de rit, steeds minder naar de achtergrond. Ik kan zeggen, want dat was een beetje mijn ja. vraag. Ik, wat ik zei, ik ben economisch echt buitengewoon slecht onderlegd. En ik, ook, het, ook jij kan hem zien. Ik wil zeggen, en dat interesseert me ook misschien zelfs niet eens... a priori zo heel veel, nee. maar daar, het is, het, het is nou, een koningsdrama, feitelijk. Uiteindelijk is het koningsdrama en het is een heel persoonlijk drama... Dat, misschien met een grove toets... wordt uitgewerkt in de laatste aflevering... dan wordt het wel echt... echt dramatisch allemaal. Ik denk dat Groenink... als hij het inderdaad... Mm -hmm. hij heeft het dus kennelijk al gezien... dat hij daar wel enigszins terecht... zijn wenkbrauwen bij fronst... He, dan wordt het wat meer theater en toneel. Maar uh, de boodschap komt over. Ik kreeg een brok in mijn keel. En dat is ongelogen. Toen ik uh, op een gegeven moment... Die PA die is er een beetje in verzonnen. He, om het allemaal wat smeuger te maken. En dat komt in het boek. Heeft ze niet zo'n prominente rol. En handig. Had ik hier iemand anders iets laten vertellen. En heel handig. En, ja, en zij, zij was een soort drager van, van die boodschap. Een soort spiegel voor, ja. de, voor, deze, voor dit karakter. Maar goed. Zij zit op een gegeven moment naast hem. Terwijl hij nou een soort zwanenzang uitstoot. En half dood. Op, op, op, op, ook nog voor de Nederlandse bank ligt. Ik mm. graag. Geen spoilers doen nee, die doen Nee, niet doen. Maar, nee. maar goed, in ieder geval uh, komt het dan, dan... Dan stelt hij die ene vraag. En jij? Hou jij dan... Wel van mij. Ook gij, Brutus. En, nee, nee, maar dat, de, de, de, de, hij, hij beseft zich dan: van ja. Ja, door, door mijn brieën, ondanks mijn brieën en uh, wie ik ben, niemand houdt van mij. Het is toch wat? Het is toch wat. Een mooi drama in drie delen. Uh, ono, wat ga fijn, ik dat zien. fijn dat je hier was om er even over te vertellen. De eerste aflevering van De Prooi is aanstaande zaterdag tien voor half negen op Nederland 2. Dankjewel, Onno. Dan ga ik naar je buurman, want hij zit inmiddels even aan tafel, heeft de gitaar even tegen de muur aangezet. Erwin Nijhoff. Goedemiddag. Uh, hij In The Footprints of Bruce. Springsteen of, of Springsteen. Een theatertour door jou, Erwin of en Band. Ja. Uh, Springsteen, is dat een van jouw grote, grote voorbeelden? Neem ik aan als ja, je dit doet. Ja, ik heb uh, samen met Springsteen is Elvis onze allergrootste held en ja. die van jou, ik denk, misschien ook wel. <lacht> <lacht> maar dat heb ik met Springsteen daarin. gemeen. Nee, ik ga eigenlijk op zoek naar hoe die mij geïnspireerd heeft. Een aantal liedjes had ik niet kunnen schrijven zonder dat ik Springsteen zijn muziek uh, had gekend. Maar we gaan ook op zoek naar de gedeelde helden, zoals Elvis en Bob Dylan en uh, Woody Guthrie en noemen ze Beatles Stones, allemaal maar het is, het is eigenlijk een, een programma... Uh, ja, hoe die mij geïnspireerd heeft, samen met mijn band. Heel dynamisch, van hele kleine liedjes... Mm -hmm. tot hele ruige rock. Nummers van mezelf. Maar ook zeker een fixe hommage aan, aan, aan Springsteen. Het is gestaalde werkmansromantiek... die deze man uh, de wereld in, uh, ja. inzingt. Ja. Hoe, hoe, als een jongen uit, uh, uit, uh, uit Zwolle en omgeving... Hoe, uh, hoe, hoe kom je daarbij? Wat... Ja, dat, dat, je, je, je voelt je er verwant mee. de eerste keer dat je hem zag op televisie... met Dancing in the Dark, in mijn geval... Ja. zag ik hem pas... Uh, Pas, en dus grote doorbraak met die opgerolde mouwen en die... Die stoere kerel, die, die, daar lap ze stond achterzak, achterzak, ja. die lap uit achterzak. Die lap uit zijn achterzak, ja, dat, uh, dat sprak mij aan. En zo is het bij mij begonnen, Born in the UZ, dat het album. En die, op die teksten turend, ja, prachtige teksten. Maar altijd ja, verpakt in een mooie melodie, compact pop-rock zeg ja. maar. Of, of ja, hij heeft natuurlijk heel veel stijlen inmiddels aangeraakt, maar uh, ja. De dance heeft hij gelukkig achterwege gelaten. Uh, <laughs> vooralsnog. Ja, ja, ja maar <laughs> toch wel, het experiment schuwt hij niet. Nee. Dat, dat vind ik ook het mooie van Springsteen. De Stones die komt elk jaar ongeveer met een hetzelfde concept. Maar ja. Springsteen, ja, de ene keer... de Seger Sessions, maar daarna dan doet hij weer... een, een rockalbum, zeg maar, ja. Even dus over dat, jou. Want sommige mensen denken zullen misschien denken... Erwin Nijhoff, Erwin Nijhoff, Ring a Bell... Nou, The Protocol Sons was, jou, was jouw band... ooit ja, natuurlijk. Ja, jaren negentig... Pinkpop, Lowlands, uh, naar Amerika geweest. Dus dat was de, de, de, de goede tijd, zeg maar, ja. En, en vervolgens waren, waren... sommigen jou misschien even een beetje kwijt... en toen stond je opeens in de Voice of Holland. En toen draaiden er alle vier de mensen... met ja. één klap om, omdat je zo prachtig... de uh, River van Bruce Springsteen deed... Ja, en dat is ook tevens de reden dat, dat ik op het idee kwam... om die link te leggen met Springsteen. Ook, uh, en ook, uh, de, ja, to, nu we het toch over The River hebben. Het liedje wat ik zo meteen ga spelen is ook... Uh uh, geschreven naar aanleiding van een vrouw die mijn auditie gehoord had... en die heel ziek is. Helaas leeft ze nu niet meer, ALS. En dat lied is ook geschreven doordat zij mij door The River... mijn auditie benaderde. En ik leg ook subtiel een link in de tekst met The River ook. Maar goed, dat is een verhaal op zich. Daar uh... gaan we dan gewoon naar luisteren. Ik denk ja, dat dat het beste is. Als ik jou mag vragen om naar uh, je gitaar uh, te gaan... Mm. En doe je je mondmonica ook weer om? Ja, ga ik doen. Kijk, ik hoop jullie te zien, want de tour overmorgen in De Bussel, in Oosterhout en en daarna in Roosendaal, in de kring. Ik denk dat wij gewoon alle data maar gewoon eens op onze site gaan zetten. Erwinijl.nl. Juist, via Erwinijl.nl. Erwin gaat naar de gitaar, terwijl wij hier even rustig kijken of die gitaar klaar heeft. Inderdaad, Erwinijl en ben dus in het theater te zien met In the Footprints of Springsteen. Via de webcam zijn we ook te bekijken natuurlijk via Radio1.nl slash webcam of druk op het webcam knopje. Dat is een heel spannende aangelegenheid. En dan klik en dan zie je ons. En dan zie je nu Erwin Nijhoff um, met, uh, met het prachtige nummer Try Not To Cry. The phone call last Sunday afternoon Your son Sebastian on the line who told me about you your river is slowly streaming to an end to the eternal sea where oceans never end I will try not to cry, try not to cry I will try not to cry try not to cry and in anymore Forced to say goodbye, and it ain't no use to sit and wonder why. It's a bitter pill to swallow and to chew. Let's make the best of times together before it's through. I will try not to cry, try not to cry.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 flows into the water of our love. Now that the time has come, we have to let you go. And for the last time you'll see us walking out your door. Let's just try not to cry, try not to cry. And try not to cry, zo even vlak voor negen en nog. Gaan we doen zometeen de roer of? Gaan we nog weer wel met Tim? Tim. Hofman is er, die gaat het over Zeker Netflix wel. hebben. Dus die, die betaalde digitale zinnen met oude meuk, hè? Oude oude meuk. <laughs> we... Ik heb het hoor, ik heb het gewoon. Oh jij hebt het ja, oké, okay, daar gaan we het zo meteen uitgebreid <laughs> over hebben. Dus over Netflix. En we gaan het hebben over Kabul, uh, onder andere, en over, over Afghanistan. Dat alles zometeen na het nieuws met net wel. and